Oud collega's van Aard Staartjes reageren verdrietig op het overlijden van de televisiemaker. Bert Plagman, de stem van Tommy uit Zeesomstraat, noemt Staartjes de ongekroonde koning van de kindertelevisie in Nederland. Hij wilde kinderen leren dat ze niet alles van volwassenen hoeven te pikken. Ook acteur Bram van der Vlucht zegt dat Staartjes altijd de kant van het kind koos. Aard Staartjes overleed aan de gevolgen van een verkeersongeluk. Hij was 81 jaar. Een Iraakse luchtmachtbasis is bestookt met raketten. Vier Iraakse militairen zouden gewond zijn geraakt, onder wie één of meer officieren. De basis ten noorden van Baghdad wordt ook door Amerikaanse troepen gebruikt. Maar het is onduidelijk of er op dit moment nog Amerikanen zitten. De aanval zou zijn uitgevoerd met katusha-raketten uit de voormalige Sovjet-Unie. Het is onbekend wie ze heeft afgevuurd. In het huis in Borren, waar gisteravond een man zwaar gewond raakte door een vuurwerkexplosie, heeft de politie ruim 30 kilo illegaal vuurwerk en enkele vuurwapens gevonden. De explosie in Borren werd veroorzaakt door zwaar vuurwerk. De oorzaak eh, waardoor dat explodeerde is nog onduidelijk. Het slachtoffer ligt nog in het ziekenhuis, maar is buiten levensgevaar. Hij is verdachte in het onderzoek.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 12 januari 2020, geen sneeuw, geen ijs, gewoon uh, lekker, ja. Wat een feest, voor mij mag het zo blijven, ik persoonlijk, maar ja, het heeft ook te maken met werk. Ik zie hier uh, drie mensen hoogschuddend hunkeren uh, naar een beetje sneeuw, ja. Een witte kerst voor iedereen, ja, als je het maar wil, hè, ja. Deze is de Freddy Jackson crazy for me. En uh, dankjewel uh, Vollen. Hans en ook uh, vriend en uh, aardige goze mug. Classic with a capital Z. This is Zar. With Royal Classic Grooves. We gaan er weer even tegenaan tot vanavond 9 uur. Everybody. Als ze wil gaan sturen, wat, uh, wat is wat elektromuziek nou. Kan er wat doen voor jou Mark, welkom op het forum bij Dance Radio. www.danceradio.nl You're a cool million. Going out tonight. Tom Milton mix. Even lekker opwarmen hier. Ook nog Adika Pongo. And everybody... Kwart van negen als enigste paal boven water staat nog steeds de reggae classic. En voor de rest laat je gewoon verrassen. En misschien wil je wat horen, nou het kan. Ik zei het al net, www.dansradio.nl Als je de behoefte hebt om me aan het werk te zetten. Bringing you the rare and royal classics nobody else dares to play. This is royal classic grooves with czar. Reklassing heb ik gekregen van Johnny uit Noordwijk vorige week al die heb ik ingepakt. Als je opgelet hebt vorige week weet je in ieder geval wat er gaat komen dan hè, ja. Trouwens John nog hartstikke brand. Ik ben niet op je Facebook vrienden met mijn windman. Deze show staat ook uh, aangekondigd erop. Een pagina van mezelf. Een mooie uh, foto. Een mooi plaatje gemaakt weer. Het uh, komt uit Noordwijk hè? met liefde gemaakt. Mijn dank is daar altijd uh, groot voor. Dat weet hij wel. Als je ooit een lekker band hebt, ga ik ervoor voor een plakken. Zo ben ik ook wel weer. Dat zullen we normaal doen, nergens voor nodig. Dat doet iedereen al, ja, toch? Welkom bij ZAR 7 dagen in de week, 24 uur per dag via het uh, www.densradio.nl en ook uh, mee te luisteren 106,9 via ZFM, halen in de omstreken Zandvoort. Vooral die mensen die luisteren, daar gaan wij... Een, uh, nou, ik vind het een ZFM Classic. Luister maar. I can do this. Weilen eiland komen. We gaan even de geluid uitzetten van de app, want die jonker is helemaal losgeslagen. Ik last van je vingers, jongen. Voor hem straks wat elektro. Ik heb het al uitgezocht. En ook natuurlijk. Straks knallen we gewoon wat oude, lekkere gouden oude meuker erin. Maar ja, we moeten even een beetje een klein beetje opwarmen. Zo gaat het. Terwijl Flewam, Hans en Mug. You, nadat ik een paar keer boos heb gekeken. Uiteindelijk het spanten we verlaten, Ja. Get the job done right, you go to the best. You go to Dance Radio. Vroeg mij, Sar, kan je wat elektro drive. Geef het vooral niet. En doe het even voor Mug. Die houdt er ook uh, enorm van. Daar doen we deze even. The B-Boys and cutting Herbie. Let me give you an example. give you an example. give you an example. give you an example. example. Electro uh, hierachter in de studio. En ik moet je zeggen, hij is rijkelijk gevuld, dus uh, wat dat betreft. Attention, attention. We gaan het helemaal goed komen. Taking over all airways. Do not attempt to change the channel. For we have occupied all frequencies. We, the possessors of the ancient Tibetan theory, hold you all as hopeless prisoners for our experiments. We will control the bass. We will control the treble. We can change the sound waves from piercing highs to thundering lows. For the next few minutes, your mind, body, and soul will be unavoidably infiltrated by the almighty supernatural powers of the Tibetan Jam. moment our special molecular heat waves are being transferred into your body by means of the dance floor and the speakers as your body temperature rises you will notice it will begin to pulsate in unison with the beat of the music a normal reaction at this time males and females should by all means not refrain from moving closer closer to receive the total energy of the Tibetan Jazz. Highly recommended that you cooperate with the feeling to move and dance. Many have attempted to fight the rhythmic powers of the Tibetan jam by standing absolutely still. Not recommended. I will not dance. I don't want to dance, I dance. Well, well, maybe I'll dance. this. Uh, okay I'll dance. I'm dancing. I'm dancing. I can't stop my baby. This maneuver is not safe. Cause a definite overload of Tibetan heat waves, lack of motion could I'll return to you control of the airways. We, possessors of the Tibetan theory, believe all that are can jam, all that is can move. So we are constantly searching for subjects who do not respond to the music. So that we can bring them to our laboratories and use them as disco lab specimens so that we can run many and more elaborate Among you. But this could never happen to you, dancing. Right? Ja, zo kom je toch aan je elektrobehoeftes, uh, behoeftes. Ook in Bijzare. Elke zondagavond. De 7 en 9 en ook uh, vooral uh, van Leeuwen. Go to Chris the Glove Taylor in a uh, Stuky ice tea. and a Tibetan Jam. That's all we're eating in the show. Every kingdom had its king. We have Tsar with his Royal Classic Grooves. En zo frikken we even samen gezellig altijd elke zondagavond. Uh, alle registers even door hier. Kom je de leukste plaatjes tegen? Wat dacht je van deze de Circle City Band? Grote de zondagavond De Circle City Band Party Lights Ook aanwezigheid uit Kuik Onze Roger Hij Zou eigenlijk komen op de 31ste De laatste dag van het jaar Bij de, de Classic Top 200 Bij de laatste 100 plaatjes Maar uh, liet zich uh, Foppen door het weer Stuurde mij s ochtends al een uh, foto van het, uh, van het land wat er uh, aan zat te komen. qua uh, mist. Hij ging niet het risico nemen en hij heeft nog groot gelijk ook, want uh, voor hetzelfde geld gaat uh, er fout. Ja, toch? Let's bring the jam back to Amsterdam. I've always dreamed about this. Oh, oh yeah, Amsterdam. Dance radio. Dus wij hadden zoiets van: nou, oké, okay, daar, Roger. Het is niet anders, het was ook uh, later ook wel hier ook erg mistig... maar we hadden er niet zo'n last van in de regio Amsterdam. het Volgend jaar doen we het gewoon even over, hè. Waarom ja. ben je Bij de ADE gaan we elkaar ook wel even zien, rotje denk ik zo. your phone I dialed your number CFM. Al die luisteraars daar ook vanaf de welkom uiteraard, 106.9 en 4.5 op de kabel. Music. Let's get this party started. Zo, we gaan even een instantatie doen voordat we de tijd zijn. van Vannacht uur gaan instarten en uh, we nog een uurtje door gaan knallen hier. Oh. Met wat lekkere classics. Uit de uh, verborgen kast hier achter mij. Zoals je gewend bent op de zondagavond. En uh, dat uh, kwart voor negen uiteraard nog een reggae. Classic laat aan. Even een klein instrumentaaltje handen in bed, Om even de tijd een beetje vol te knallen hier. Ook een plaatje binnengekregen voor, uh, van Erik. Mooie Amstelveen. Zar, heb je eentje van uh, N4 Let Me Do You. Nou, die heb ik zeker. Ik heb hier wel naar voren gehaald. Erik komt ook straks uh, voorbij, dus blijf er vooral bij.